Dames en heren, speciaal voor speciaal voor de Napolitaanse bikkers. Met een Spaans accentje, even Killala in de mooie Nederlandse vertaling van Kittelar. Jullie doen allemaal even mee. Even de intro. Ayelma mandate in mijn Hé, hey, dat was een kleer alweer nog even over. Ja, dat is wel met een lijntje. Ayelma mandate een mijn Zeg prima tegen me ga mee munitte. Vol hier is kendewe we zo Vol hier is kendewe we ketper kan hier is Kimia quora, kom ja klaar. Eki lala, ki, -la, -la, ki -la, la hier is Kimia quora, kom ja klaar. Secret, en hou weer eens op, ja, met dat halve. Want de kan ik als echte man toch niet van houden. Eki, ki te -la, -la, -la, la hier is quora, kom ja klaar. Evoluutie zegt, blabbeditje, evoluutie zeg maar waar, ik tol daar, ik maar, ik maar.